In Roosendaal in Noord-Brabant is vanochtend vroeg op straat een man van 57 doodgestoken. Kort daarna is een 35-jarige verdachte opgepakt. Wat de aanleiding was voor de steekpartij weet de politie niet. Op de plaats van het incident in een woonwijk in Roosendaal stond een bestelbus met geopende deuren. Of die van de verdachte is of van het slachtoffer is niet bekend. Adriaan van Dis heeft last van extreme duizelingen... en daarom moet hij de presentatie van zomergasten dit jaar laten schieten... Dat meldt de schrijver via de VPRO. Van Dis zegt dat hij snel hoopt te herstellen. Gisteren werd bekend dat hij het programma niet zal presenteren. In, plaats, in zijn plaats nemen oud-presentatoren van zomergasten... elke aflevering voor hun rekening. De astronauten die met het Boeing-ruimteschip Starliner... naar het ruimtestation ISS zijn gevlogen, zijn daar niet gestrand. Dat zegt NASA. Hun terugkeer is al enkele keren uitgesteld vanwege technische problemen. Het onderzoek daarvan kan nog weken duren. De astronauten zijn al drie weken in het ISS in plaats van de geplande acht dagen. NASA zegt dat ze in een noodsituatie veilig kunnen terugkeren, maar dat dat nu niet nodig is. Het weer nog zonnig en droog, tot 20 graden aan de kust, tot 26 in het binnenland. Later wat meer bewolking en tegen de avond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Morgen trekt de regen weg en morgen wordt het maximaal 23 graden.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 Bijersbergen van Henegouwen. En dan ben ik altijd bijzonder geïnteresseerd geweest... in de herkomst van namen. En dit roept om een uitleg. Van Henegouwen. Waar, waar komt dat vandaan? Ja, goedemiddag. Uh, het is Bijersbergen van Henegouwen. Dus is niet alleen van Henegouwen. Ja, het is uh, heel ver en ergens... We hebben een stamboom. Uh, tot 1916. Dat begint, of 1816, dat begint het een beetje. Uh, daar zit ergens een jonkje in de buurt van Arnhem... En dat schijnt uh, zeg maar het, het meest bekende te zijn van onze familie, waarvan je denkt, van, zijn we van adel? Nou, ik ben gewoon een hagenees, ik ben uh, niet van adel. Uh, ik ben wel heel, heel trots op mijn naam. Het is, een, het is een prachtige naam. En, ja, zeker. Ja, het toevallige, wat ik ook weet, is, mijn moeder heet ook Bijersbergen van Nenegau. Dus mijn vader bracht zijn meisje weg naar dansen. Dat is wel bijzonder. En die ziet op de deur staan. Ze zijn er dus die denken: ik ben met mijn nichtje uit. Ja. Maar ze hebben allebei een aparte stamboom hebben gezien. Nou, en ze komen, ja, we komen nergens tegen. Soms zeg ik het wel eens: van, je ziet allemaal gedrag wat het is. Dus, <laughs> dus dat, uh, U, dat, is, ik, hoor. dat is de naam. Het was gelijk een match. Ja. Dus dat was goed. Ja, dat was goed. Maar goed, we zitten hier niet om te praten over uw naam, hoe leuk dat ook is. Nee. U bent, hebben wij uh, gehoord en gezien een zeer fanatiek verzamelaar, mag ik wel zeggen... Mm -hmm. van auto's, miniatuurauto's... waarin Jan Lammers, onze bijna meest bekende coureur in Nederland... Ja. ooit heeft gereden. En dan is natuurlijk de eerste vraag... hoe komt u daar zo op? Ja, hoe kom je eraf? Nou, dat is een andere vraag. Ja, ja het is uh, eigenlijk... mijn passie voor de autosport is eigenlijk begonnen... In, toen ik begon te werken, ik was 15... Uh, 1969, 1970. 19, 19, 19, 19, Toen uh, zat onze uh, machinale destijds, ik ben Timman geworden. Onze machinale die zat uh, tussen de middag altijd de krant te lezen en las hij altijd de smeugen, uh, ongelukken en ellende, zat hij altijd op te lezen. En op die dag zat hij uh, op te lezen dat uh, uh, Pierre Courage om het leven kwam in Stanford. Een coureur. Een coureur, ja, afstand. En dat heeft mij aangegrepen met uh, ja, de gedachte van uh, hoe wat, hoe, hoe ken dat? En, uh, ik heb de krant meegevraagd naar huis en thuis gaan lezen. En vanaf dat moment ben ik zeg maar, bij iedere krant zelf maar zelf mijn krantje gaan kopen. En zo ben ik mij, zeg maar gaan verdiepen in, in ja, wie zijn de coureurs en waarom wagen ze hun leven? En ja, wat zijn de goede, wat zijn de slechte of de minder goede, zijn geen slechte. Maar toe. daarvoor had u niet die passie voor de autosport, dat is toen ontstaan. Dus is toen, toen ontstaan, ja. Ja, okay. daar ben ik uh, infected met het virus uh, van rubber en olie en alles. Uh. Dus dat, er, uh, ja, dat daar... Ja, daar ben ik, even, ben ik even de weg kwijt. Maar daar is het e uh, eigenlijk het gewoon heel uh, goed, uh, uh, ja. goed zo ontstaan. Is, want, ja, uh, ja, en sindsdien ja. ben ik uh, ja, eerst op de fiets door de duinen naar Zandvoort gegaan met, met vrienden. Daarna was het op de Brommer en daarna met de auto. Om de races en, bij te wonen. Om de, en, om de races bij te wonen en dat zijn ook nationale races en uh, ja, toch. Mijn uh, top is het nog wel de Formule 1 geworden en zo ben ik ook in contact met, Jan, met de naam Jan Lammers gekomen. Die, ja. die was uh, Formule 3 kampioen, ja. Europese Formule 3 kampioen. Wie heeft u toen ook gesproken? Toen nog niet. Nee, ik, heb, uh, ik ben hem gaan volgen, Formule 1. Uh, ja goed, uh, daar, daar, daar uh, ging niet zo goed allemaal, hadden we niet zo, want die hebben van de beste auto's gekregen hij allemaal. Nou ja. Dus ik ben ik interesseerde hem wel voor hem en pas in, uh, in jaren later, in 2003, heb ik hem eigenlijk pas een keer ontmoet. En dat was hartstikke uh, leuk. dat is inderdaad gewoon een jongen, een uh, heel goed gevoel goed voor humor heeft hij. Maar u, u, uw passie waar we het over hebben, ja. die is al echt al veel eerder ontstaan. Uh, ja. In 2017 bent u de autosport gaan Af en toe ben ik, ben ik de autosport gaan volgen en uh, heel af en toe kocht hij een, een, een modelletje of ik kreeg eens een modelletje. Maar niet echt van verzamelaar was ik toen. Dus pas eigenlijk toen ja, rond die 2000 zeg maar, 2003 ben ik zelf gaan, uh, gaan verzamelen. Of toen ben ik, ja, echt gaan verzamelen. Ja, en ik kijk, kreeg een, een toen boek. moest we een heel veel auto's van daarvoor nog terugvinden. Want de, de, uw collectie begint, dacht ik, uit 1970. Nee, mijn passie. Ja, neemt het de het collectie van de auto's. Is nee, de collectie is pas later ontstaan. Dus dan, ja, op ja, het moment dat de kinderen uit huis gaan. Dan hoef we geen luiers meer te kopen. Nee, toen bent u weer achter gegaan met al die modellen daarvoor. Ja, op ja, een gegeven moment je, koop je een modelletje je koopt er nog eens een. Op een gegeven moment kreeg ik ook een model van, van mijn zoon, van Jan Lamas. De Lola uit 1999. Ja, jaar erop kreeg ik er weer een. De beroemde auto. Ja, ja. En jaar erop denk ik, ja, ik, ga, ik, ga, ik, ga, ik wil er meer hebben, er moet er meer van komen. En op een gegeven moment kwam die, ging de Doom rijden, de Lama. Die blokjesauto, ja, ja. die moet ik hebben. Hè. Ik overal zoek allemaal nergens te krijgen. Dan ben ik dom in Japan gaan aanschrijven of gaan mailen. Met de vraag van, uh, hoe, hoe kunnen jullie dat misschien leveren? Nou, dan krijg ik een hele leuke mail terug van, joh, dit, uh, hartstikke leuk dat je Jan support. En, uh, maar ja, wij maken alleen maar één op één auto's. Dat kan je <laughs> ook kopen, maar die heb ik geen ruimte voor. De hele staat ja. niet in hun assortiment. Nee. nee. Maar we weten wel een aantal leveranciers die dat, die dat leveren. Kijk, dus toen kreeg ik drie leveranciers in België, Duitsland en Luxemburg. Op. Daar heb ik alle drie aangeschreven. En die van België die reageerde van joh, ik heb er vorige week twee afgeleverd. in rij zijn. Dus dan ben ik via Japan, kom je in je eigen woonstraat, bijna ja. ontmoet van bij mij. Ongelooflijk. Ah, ja. Dat is nou, wel een beetje met het verhaal met de ontmoeting met uh, mevrouw? Wat zegt u? Dat was ook toevallig, die naam. Uh, we, we, de achternaam van die vrouw? Van, uh, dat was toch ook een toeval? Nee, nee, nee de achternaam van de vrouw is Dat was van mijn moeder. Oh, moeder, Oké, okay, ik ja, ja, ja, ja. Ja, dan, ja. Ik ga het een beetje te snel, misschien. Ja. Uh, nee, hoor, nee. <laughs> maar ik dacht een uh, vergelijk te ontdekken. Maar goed, dit is wel heel toevallig ook. Rijswijk, Japan, ja, ja, precies. Dus dat zie je niet. niet. Nee. Dus ik ben gelijk naar Wapstad, was dat, een uh, modelzaak Gaan kijken, en dan stond hij inderdaad. Stond hij helemaal weggestopt achterin, dus je denkt dat iemand hem neer heeft gezet van nou, die, als ik geld heb ga ik hem kopen. Nou, die was hem dus kwijt. Dus ja, da daarna begint de passie van, eh, ik wil er nog meer, nog meer. En dan ga je zelf eens een autootje uit elkaar halen en schilderen en, en ja, met de hand nog persoonlijk nummertje schrijven. En zo langzamerhand kom je in, in, de, in de wereld van verzamelaars, de, de, de, de materialen die er te koop zijn, verf, stikkertjes, decals noemen ze dat, dus dan ben ik zelf gaan bouwen. Ja, ze waren het de vijf en nu zijn het de 517. Ja, het is nogal wat. Ja. En voor de tijd van internet was het natuurlijk nog veel moeilijker om ja. aan al die modellen te komen. Dat is tegenwoordig wat makkelijker. Ja, heel moeilijk. Denk ik hè? Eh, ook eh, om, om, om het te volgen. Hè? Want je had studio sport had je. de uur sport. Had je drie keer voetballen. Tien minuten <lacht> in En in die andere vijf minuten moest je al die andere sporten moest ja. zien. En als het dan een autosport sport was, dan zag je de start en ongelukken En wie er gewonnen had niet, dus ik heb een klein beetje antipatie tegen voetbal gekregen. door die tijd ontstaan? Ja, u had er geen tijd meer voor. Nee, zeker geen tijd meer huh? voor. Nee. sindsdien volgt u alles. Ja, sinds het, ik heb, kan ik heb zeggen sinds, sinds het echt op tv is geko gekomen met, met RTL 7 was het mee begonnen geloof ik. Ja, heb ik echt geen race, geen race gemist. Huh? Geen met, met Jan, die was uit de Formule 1, die volgde ik nog wel daarnaast in, in zijn andere uh, races. Rage, zeg maar. Met Nigel Mensel werd mijn Formule 1 favoriet. En ja, prachtig was het toen Jan ineens een comeback ging maken in 1992. Dat, uh, het is niet zo gelopen zoals ze hadden het gehoopt. Nee. Nee. Uh, maar, maar het was voor de, u het, het hardste ja, snelstel, ja, maar ja, ja. De Formule 1-carrière van Jan Lammers heeft natuurlijk niet heel erg lang geduurd. Die van uh, Max Verstappen is al langer aan de gang en <laughs> ja, was minder uh, succesvol. Nee, nee, Jan die is, die is vanaf 79 tot 92. Ja. In die periode heeft hij gereden. Is tien jaar, hij is tien jaar eruit geweest. Allemaal Formule 1. Ja. Nee, onder andere Formule 1. Jan ja, nee, okay, ja, ja. heeft gereden in alles wat wiel heeft. Klopt. Dat, hij ja. dat, dat, dat, dat, dat is ook veelzijdig coureur. Ook wat ja. mij aantrekt. Dat als je een vitrine ziet. Je hebt mensen die, die, die verzamelen Ferraris. Die hebben één van gele vitrine. En Jan heeft dus ja, zo'n bonte kleuren. Uh, als je dus de foto's ziet nu Die zijn ook ja, een bondgezelschap van uh, soorten auto's en ja, kleurenauto's. Stuk voor stuk spatten ze eruit. Uh, en ze zijn allemaal aan Jan uh, gerelateerd. Allemaal aan Jan, ja. En in, waar hij ingereced heeft, getest. Ook de, hij de, heeft veel testauto's ja, gereden. En, zo veel zo. demos gereden, veel gastoptreden. Ja. Er is er allemaal bij. Maar zoveel auto's. Ik kan me niet voorstellen dat Jan Lammers in zoveel verschillende auto's heeft gereden. Nou, dat zijn maar. verschillende schalen ook. Kom maar kijken bij me thuis. Dan. En ik heb het op de, in de kast gezien ja. op uw website, dus het is ongelooflijk. Ja. Maar van iedere auto zijn ook verschillende schaalmodellen. Nou, de, de, de standaard is wat ik verzamel, is 1 op 43. Ja. dat zijn centimeter of 10 lang zijn die. Die zijn nog de behapstukken. maar ik had er, in het begin had ik 1 op 2, 1 op 18's. En juist, heb ik nu er nu inmiddels uh, 13 van. Ook mede door ja, Die nemen wel veel ruimte in. de Met in de ja. één grote vitrine, daar staan die 517 uh, Die heb ik gezien. Kleintjes. Ja. En daar tegenover zat een kleinere vitrine met, uh, met 13, 1 op 18's. En hoe komt het dat u zelf bent gaan bouwen? Komt, was dat omdat er bepaalde modellen niet leverbaar waren? Ja. Dat u ja. dacht van, die ik, ik ga het allemaal zelf Ik ben ja, gelukkig geprezen met, met een handige randjes. Dus ik, ik doe alles zelf. Er zijn andere verzamelaars. Ja, je hebt natuurlijk een mooie achtergrond als ja. uh, handbewerker. Ja, ja. ja precies, die maken geen diegeltjes. Die moeten ze bij andere kennis laten maken en dan, ja, daar gaan tijd overheen. En bij mij is het, ja, heel, iedereen staat ervan te kijken. Als ik vrijdag zeg maar een modelletje binnenkrijg, Dan gaat die s'avonds uit elkaar en dan wordt die in de primer gezet. De zaterdag begin ik uh, om goede kleuren te spuiten, met uh, het airbrush doet dat. Uh, en heeft u, op basis van een foto uh, stel ik me zo voor. Dus ja. er zit heel veel voorbereiding en, en internetbezoeken ja. zitten. Ja. En uh, ja, dan ga ik stickertjes maken en dus, s avonds dan uh, kijken of hij goed gespoten is. Dan doe ik nog een keertje over. Zondags dan uh, gaat hij in elkaar en uh, zondagavond staat hij in de vitrine. Maar krijgt u vandaag de dag nog, uh, nog steeds aanbod? Van... Ja. Iedere keer komt er iets bovendrijven van Jan. En we nou, twee of drie weken terug heeft hij in een uh, BMW gereden. Van, uh, maar waar van, eindigt dat dan? Ik bedoel, hoeveel... Als Jan, als, het eindigt als Jan geen zin meer het niet leuk vindt. Nee, maar er zijn er nog auto's die hij, waar hij in gereden heeft... die u nog niet heeft, maar wel zou willen hebben? Ik heb nog een, stint, tug, tug, een stuk of twintig uh, uh, fotootjes zwart-wit of informatie... van auto's waar hij in gereden heeft. En die heeft u nog niet? Daar heb ik geen goede foto's van, geen kleuren of geen... Uh, ja, die, dus... En hoe, hoe komt u daar nu? Wat, wat doet u daaraan om dat surfen. surfen, surfen, surfen. Op, Op internet. En dat is internet natuurlijk ja. een uitkomst. Ja. Ja. Maar er zijn inmiddels zoveel clubs in Nederland van die auto's verzamelen. Misschien ja. een andere verzamelaar, die per ongeluk. Je, je bent me net en, iets voor, ik wilde net zeggen. <laughs> komen van over de hele wereld, uh, ik, uh, ja, ik ben heel bescheiden, zeg ik ben best wel bekend met mijn verzameling. Van ja? over de hele wereld krijg ik reacties van joh, heb je die al? En dan krijg ik foto's erbij. En dan, Prachtig. Met, uh, en dan krijgt u de gelegenheid om ze aan te schaffen? Of, of worden ze u ja. gegeven? Of om, ja, nee, nee moet ze moeten zelf wel. Ze, moet ja, ze wel open, ja, ja, dan dan nee, moet dat bij trekken. Maar ik bedoel eigenlijk met de vraag: van waar houdt het op? Heeft u enig idee in hoeveel auto's? In totaal, Jan Lammers, heeft u dan overzicht van. dus zijn er nog twintig die u wilt. Die, die hebben wij van ik weet dat hij, daar iets, dat hij er iets mee heeft gehad. Maar dat is het dan? Als u die twintig zou hebben, is dan. Ik ben bang van niet. Ik ben bang van niet. Maar Jan Lammers zelf. Heeft hij daar een idee van of hij die allemaal geluid heeft? Jan zegt, als je achterom kijkt, dan zie je niet waar je naartoe gaat. Dat is een quote van Jan. Ja, dat, dat, dat, hij wil ook niet, ja, dat klopt wel, ja. ja. Dat kan ik me wel voor. Dus hij heeft ook geen idee of u bij maar, 640 zegt van, nou, nee, dit was het wel. Ik heb af en toe, kom ik eens met een odotje, dan Als ik eentje klaar maak, stuur ik altijd, heb ik hem een, een fotootje naartoe even. Ja. En als je tijd hebt, reageert hij. En als je druk hebt, reageert hij niet. Dan vind ik ja. hem niet erg. Grappig, ja. Tegenwoordig heb we druk natuurlijk. En dan ja. zegt hij van... Ja, dat weet ik al lang zelf niet meer, joh, dat krijg dus je wel een band met hem opgebouwd uh, door ja. uw verzameling. Is hij natuurlijk contact ja, gekomen? Ja, hij stuk of tien keer is hij bij me geweest. En, uh, dat, ja, gewoon de, Heeft hij de collectie bekeken? Ja. ja, niet alleen over autosport, auto gewoon de dagelijkse dingen bespreken hier ook wel. Ja, ook wel ja. gezellig. Uh, ja, ja, ja is, uh, hele makkelijke persoon natuurlijk. Heel amabel ja. uh, en uh, gezellig. Ja, uh, ja. ja mooi. Hoe ja, vind je ja. het thuisfront Ja, mijn vrouw die vindt het... Uh, ze vind het best wel mooi hoor. Het is, uh, best wel mooi. Best wel mooi ja. het <laughs> en daar moet je het mee doen. Ja. <laughs> maar het is, ik heb het dan in mijn, in mijn gang. Heb ik. Het is mijn galeriepal, Zoals ja. ze het noemen. Ik zeg het niet, maar dat noemen ze en Mijn vrouw zegt, tot aan, de, tot aan de drempel van de voorkamer. Okay. Ver, verder mag, in de voorkamer staat het niet. Nee, dat vind je geen auto's. Nee. Maar wel in de gang en in, in de, de gang, gang. Een eigen kamer. Ja. En dan een opslagplaats waarin u werkt. Ik heb een, atelier. We, we hebben een soort tussenkamer. De ene helft is voor een vrouw als inloopkast. Dat is haar hobby. Mm -hmm. En de andere is mijn hok, dat noem ik het altijd, mijn werkplaatsje. Daar ja. heb ik mijn computer, mijn boeken, mijn verre, mijn kwast, alles, alles wat, uh, wat ik gebruik. Wat voor mij is. Dus dat is wel wat geregeld thuis met elkaar is. Ja. Dus, is dus, dus goed afgesproken. Ja. ja, ze is misschien wel heel blij dat u die hobby heeft, Ik gaat u dus ik de denk het in het wel. Over. Ik denk het ja, ja, dat dat ook. Dat kan ik ook voorstellen. Ja, en stiekem heb stiekem het toilet erbij gepikt. dat is een piste op geworden. Ik kan me herinneren van lang geleden dat er een programma op tv was dat ging naar verzamelaars toe. Ja. Die hadden een collectie poppen of nou, ja. noem het maar op. Dat bent u ongetwijfeld ook hier vertegenwoordigd. Ze geweest. Ze zijn zelfs bij me geweest, ik ben geïnterviewd. En ze zeiden, van, nou, u komt er zeker in. En, uh, maar ik kreeg gegeven uh, een reactie van, uh, er waren zoveel mensen die uh, ja, dingen die dichter bij mensen stonden, bij, al, bij de algemene mensen stonden, dat uh, ze vonden mijn uh, verzameling niet belangrijk genoeg. Maar in is wel jammer, want er zijn zoveel autosportliefhebbers hebben ontdekt. En die zullen zeker ook geïnteresseerd zijn ja. in, uh, nou, in uw verzameling. Nou, toch? Ik, ik kom niks tekort hoor, want ik heb uh, op mijn website www.pal.nl Palmeno, ja? pal ja. heb ik uh, ook een, een portfolio linkje staan. Ik ben een stuk of dertig uh, autobladen heb ik al gestaan. Ja, daar ben ik beren trots op natuurlijk. Ik kan me voorstellen. En dan een ja. stuk of vijf, uh, vijf keer ben ik op tv geweest. Bij Formule 1 Fans Only van Rob Kamphuis. En hij heeft ook een eigen boekje uitgebracht, zag ik? Ja, als vorig jaar was ik 50 jaar uh, Autosportliefhebber. Hoe lang? 50 jaar. 50 jaar, ja. ja. En uh, zeg maar, ik heb eigenlijk alles wat op mijn website stond, dat is eigenlijk mijn fotoboek. De website is begonnen als een fotoboek. Ja. En daar heb ik een, zeg, een soort uittreksel uh, uitgehaald. Daar heb ik een boekje van gemaakt. Ja. Uh, daar kan ik ook van zeggen. Heb ik uh, 100 boekjes heb honderd boekjes laten maken door een vriend van mij. Die heeft daarmee mee geholpen. En de, een deel van de opbrengst die is naar de stichting van Jan Lammers. Oké, okay. ja, mooi. Voor ja, Zeldzame Ziektefonds. Dat, dat wist ik. Heeft Jan Lammers een eigen stichting? Nou, hij is uh, ambassadeur. Uh, ambassadeur van de Stichting Zeldzame Ziektefonds. Okay. En daar heb ik een groot deel van de opbrengsten... vorig jaar we kunnen afdragen bij de, ja, ja. de stichting. Dat maakt hem tot een nog beter mens dan ik al dacht. Ja, precies. Ja, dat want, kan haast niet, maar het, is, het is natuurlijk een zeer gewaardeerde dorpsgenoot. Is ja. dus, ja, ja, zo zegt, bescheiden, ja. want hij zal ook nooit zeggen... Van, kijk eens wat, wat Paul heeft staan. Ja. Dus. Ja, dat is de enige bezwaar. Hij is wellicht te bescheiden. Ik heb hem ook meegemaakt in de praktijk. En uh, hij is inderdaad te bescheiden en uh, ja, dat is heel jammer, ja. maar goed, hij heeft wel wat gepresteerd en juist door die bescheidenheid is hij ook nog steeds zo populair ja. Ja. en wordt hij overal gevraagd als uh, analist of commentator, dus uh, een zeer gewaardeerde dorpsgenoot. Ja. Eén keer heeft hij zich erover uitgelaten, dat was zijn, uh, bij de opname van uh, Formule 1 Fans Only. Er uh, was op Kamphuis bij me en die draaide zich om en die trok met zijn jas een, een, een autotje uit de vitrine. En uh, de, Grand Prix de, of de, de, ja, de Grand Prix daarna was, de Grand Prix van Japan, werd dat naar voren gehaald. Want Jan was te gast bij hen. En werd het, uh, het getoond dat Rob de die vonden. Uh, uh, een hoop gelachen natuurlijk. De anekdote we uh, verteld. Ja. Ja. En toen vertelde, uh, of toen vroeger Rob van uh, Jan, van, hoe, hoe is het nou dat je, je zo'n vent uh, hebt die alles... Uh, Wat dat het verzameld de? van jou, ja. ja. En toen heeft hij zich erover uitgehaald dat hij heel... Uh, uh, ja, hij vindt het heel bijzonder natuurlijk, hij waardeert het heel erg. Dat, dat, ik kan voor dat hij daar nou ook wel trots ja. op is, dat, ja. hij, dat iemand zo begaan is met ja. zijn leven. Precies. Ja. Ondanks alle aandacht hij die al ja. krijgt. En dat is mijn trotste filmpje natuurlijk. Van dat, ja. dat, dat, dat, dat, dat, dat zijn Zeker. waardering naar mij doet hij toch wel hoor. Dat, ja. dat heeft hij altijd al gedaan. dat ik uh, ja, Leuk. Terug. Nou, ik vind het een heel bijzondere hobby. Ja, dat is het ook. Leuk om daarvan kennis genomen te hebben. Ja. En uh, ja, ik zou zeggen, ga door totdat u... Alles compleet heeft en zolang u dat niet weet kan dat nog heel lang geduren, ja, ja. denk ik. Maar het is een leuke hobby, dus uh, ik zou zeggen heel veel succes ermee en plezier. Ja, dank je En ook uh, ja, sterkte aan uw vrouw voor de opmars die u <laughs> maakt in het huis. Het toilet is toch echt wel het laatste, denk ik. Hè? Ja, nou ja, het is, het is niet, niet uh, zeg maar, we hebben een, uh, ja, betegeld is die, wit met boven. Daarboven ja. zit een, een soort finish tegeltje, zwart-witte blokjes. En dan houden we wat foto's van waar ik in in auto's van Jan zit. Zeg maar. Anders is mijn mijn oplossing. Groter huis kopen. Ja. Ik wens u heel veel succes. Dank je wel. En bedankt. Oké, okay, graag gedaan. En dan nu een gesprek met een opvallende Zandvoorter in de Zandvoort Podcast. Welkom. Bij ons is aangeschoven Lana Lemmers... Directeur van Marketing Zandvoort of Zandvoort Marketing. Zandvoort Marketing. Erg is dat hè, dan heb ik het zo in mijn hoofd zitten, dan doe ik het toch nog fout. Goed, neem maar niet kwalijk. Schrijf toen ik in uh, 1988 uh, in Zandvoort werd benoemd en op weg was naar Zandvoort, toen was het VVV gevestigd op deze locatie ongeveer, waar nu dit museum is. En toen, ik, ik weet nog dat zeker meneer Peer Schips toen de <laughs> leiding had... en dat de VVV toen onderdeel was van VVV Zuid-Kennemerland. Nou, we zijn nu uh, een heel ander tijdperk aangekomen. Hoe is het van VVV naar vandaag? vandaag? Hoe is dat verlopen, dat proces? Wat uh, kun je erover vertellen? Ho Hoe lang hadden we ook alweer? <laughs> nee, uh, eigenlijk is het heel simpel. Wij zijn in 2008 is de VV Zuid-Kennemerland ontvlochten, om het zo maar te noemen. En zijn wij doorgegaan, of zijn wij eigenlijk een nieuwe VV begonnen. En dat was VVV Zandvoort. En de trend was op een gegeven moment, we gaan allemaal samen. Toen werd het VV Zuid-Kennemerland. Toen was de trend, we gaan allemaal weer apart. Nou, dat hebben wij hier ook gedaan. En dat is zo geweest van 2008 tot 2018. Uh, maar de laatste uh, twee jaar, zeg maar voor 2018 hadden we wel dat we dachten hmm, VV Zandvoort is, uh, VVV is natuurlijk een sterk merk, maar het doet misschien wat tekort aan wat wij nog meer doen. We willen meer een volwaardige city marketing organisatie zijn. Um, waarbij ik wel de kanttekening maak, letterlijk city marketing, uiteraard niet. We zijn geen stad en daar hoort ook uh, iets meer bij dan alleen maar de marketing doen. Maar we zijn wel uh, in 2017 heel hard gaan werken aan een transitie. De transitie van VVV Zandvoort naar Zandvoort Marketing. En januari 2018 was dat een feit. In die zin, toen werd het gepresenteerd. De, ja, het, het nieuwe bedrijf, om het zo maar te zeggen. Um, met het daarbij horende nieuwe beeldmerk. We hadden ook gewoon een hele nieuwe strategie. Maar ja, daar begint het natuurlijk pas. Um, dus dus we, we, we zeiden die dag, we zijn nu Zandvoort Marketing. Maar daar hebben we de afgelopen Twee, drie, uh, drie jaar. <laughs> gaat het hard. Daar hebben we de afgelopen drie jaar natuurlijk vooral aan doorgebouwd. En, en ja, ik durf te zeggen dat we nu op een niveau staan waar ik ook wel van... Um, of daar staan we al eventjes al. Maar um, we hebben nog hard gewerkt om er ook daadwerkelijk body te geven aan het idee wat er toen is gepresenteerd. Ja, ik ben vanochtend als voorbereiding heb ik een half uurtje of een uurtje even op de website gekeken. En wat ik me nu even afvraag. Hoe moet ik jullie vinden? Onder, ik ben Duitse toerist. Onder welke naam kan ik informatie krijgen? Want ik heb VVV ingetoetst. Dan krijg ik heb eigenlijk een hele rij met, uh, nou, met sites. Maar hoe, hoe. Er zijn natuurlijk twee verschillende uh, dingen. Ons, ons bedrijf. Uh, we zijn eigenlijk. Daar snap ik jouw verwarring. We zijn eigenlijk Stichting Marketing uh, Zandvoort. En ons bedrijf is Zandvoort Marketing. Dus wij hebben een Zandvoort Marketing website. Ja. Maar daar kom je als Duitse toerist of Nederlandse toerist... als het goed is niet op. Wij hebben nog steeds vvzandvoort.nl... en .de en .com. Maar die leidt door naar Visit Zandvoort. Dat is eigenlijk de website die wij gebruiken. visitsandvoort.nl of .de of .com. En dat is waar de toeristische informatie op staat. Ja, dat heb ik gemerkt. Want toen ik VVV intoetste, kreeg ik een beeld. Een kwart van een seconde werd het gelijk overvleugeld... door Visit Zandvoort. Ja, klopt. Dus dat is dan de overkoepel, ja, ja. Ja, okay. kijk, het merk VV Zandvoort is nog steeds in ons um, ja, beheer, zou ik bijna zeggen. Uh, wij zijn gewoon nog steeds een VVV. We hebben natuurlijk een VVV-winkel. Het VVV-merk is landelijk, maar ook in Duitsland, een sterk merk, een herkenbaar merk. Maar je ziet wel eigenlijk. Niet alleen in Nederland, maar steeds ook meer in Europa. Daar hebben we ook in die fase van 2017, waarin we die transitie in, inzetten, daar heel veel research op gedaan. Waar, wat is nou de, de, de standaard naam? En dan kom je veel meer dat visit tegen. Visit Kopenhagen, visit dit, visit dat. En daarin hebben wij ook uh, gezegd, nou, wij gaan ook Visit Zandvoort daarin als hoofdnaam voor de bezoeker uh, vasthouden. Als ik als bezoeker in duizend VVV intoets, kom ik uit waar ik wezen wil? Nog steeds, ja. Ah, okay. nee, dat is en dat wel... houden we ook lekker zo. Ja, en nee, <laughs> ook... Je wordt doorgestuurd, maar ja. Ja, daar merk je, behalve dan even die ja. halve seconde, merk je daar weinig van. Dat klopt, hè? want ik zag even een klein aarzelingetje in het uh, opbouwen van het scherm. Het is maar... best wel fascinerend eigenlijk dat de naam VVV is, uh, een heel sterk beeldmerk is. En toch merk je aan alles dat het langzaam aan het verdwijnen is. Vanwege de functie VVV is natuurlijk ook anders geworden denk ik. Zeker. Nou, het is grappig want ik had net een, uh, uh, hiervoor een, um, een afspraak met de directie van VVV Nederland en daar ging dat onderwerp ook over. Want zij hebben ook een enorme, nou ja, ik zou bijna zeggen identiteitscrisis gehad. En dat, ja. <laughs> dat moet ik weer mee oppassen. Want, eh, ja. Maar zij, want het, het, wat je zegt. het nou, merk ja. VVV is is uh, je komt er vol je heel komt vragen voor een overnachting te plaatsen in het dorp waar je bent. Precies. Neemt. Dat en, was vroeger. En, en, en je, werd dus, je bent een soort van franchisehouder van het merk VVV. Daar betaal je een bepaald bedrag voor en daar krijg je dan ook een stukje kennis voor terug. Maar juist dat kennisnetwerk, uh, ze hebben nu ook kennisnetwerk uh, kennis, uh, uh, Destinatie Nederland, is eigenlijk... Een andere tak waar ze veel meer mee bezig zijn. Want er zitten ook organisaties nu bij aangesloten die helemaal het merk VV niet gebruiken, die geen front office hebben, maar wel allemaal bezig zijn als DMO of DBO, destinatie marketing organisatie. Wil je ja, daar zo voor toe trek, Want hebben we hebben nog. Vooralsnog een VVV uh, Bali, maar die, die gaat verdwijnen, Ja, klopt. Ik? Die gaat verdwijnen vanaf 1 januari. is die dan zo teruggenomen afgelopen jaren? Kijk, uh, het, het, het blijft natuurlijk is. de eerste keer dat wij dat heel voorzichtig met elkaar uitspraken. Dat, dat ligt ook al in dat jaar 2017 toen we met die hele transitie bezig waren. Toen hebben we natuurlijk ook die hele VVV en die front office tegen het licht gehouden. En... Um, ik snap namelijk, sterker nog, ik had zelf ook zoiets van... ja, maar Zandvoort is een badplaats. En ik snap dat sentiment dat je denkt, je hebt iets nodig... waar je naar binnen kan lopen. En dat, daar, daar uh, sta ik voor heel veel locaties in Nederland ook nog steeds achter. Uh, maar in Zandvoort was het zo dat wij nog 8000 bezoekers hadden... Uh, in, in de winkel. En waar we hadden gehoopt op en ook wel op jaarbasis. Ja. Ja. <laughs> um, uh, die 5 miljoen die er per jaar Vijf 5 uh, miljoen dachter is en 1 miljoen overnachting. Hè, gingen er dus 8000, waar dus ook nog eens een keer bewoners bij zitten. Die gingen de VVV in. Wat ja. um, zeg voor dat model dan? Dat ja. is. En ik vind niet dat geld mag uh, uh, doorslaggevend... Geld moet niet doorslaggevend zijn. Ik bedoel, ook bij honderdduizend bezoekers... als iedereen komt met de vraag... wat kan ik hier doen? En je verkoopt daar verder niks aan... dan is je, is je winkel nog steeds niet uh, winstgevend of sterren en door. Door. Maar je hebt wel... Van nut. Ja, ja, ja. Je, je bent wel van, van, van nut voor die bezoeker. En je kan zeggen... ja, maar dit is ons onderdeel van gastvrij zijn. Maar op het moment... Dat mensen ook niet meer de behoefte hebben om bij jou binnen te komen om die vraag te stellen. Ja, dan moet je denk ik wel gewoon kritisch jezelf afvragen. Waartoe zijn wij op aarde? En... dat betekent eigenlijk natuurlijk uh, dat er heel veel mensen zijn alles uh, online gaan vinden. Dus, uh, heel Klopt. Veel dus je hebt eigenlijk het, die het balie, is denk ik twee veel ledig. minder nodig. Het is tweeledig. Um, in Zandvoort is van oudsher de VV de plek geweest. Hier kom ik om een... Uh, overnachting te boeken. Hè? En nog komen mensen op de Bonnefoy... met drie kinderen en twee honden op de achterbank... Ja. met een race-evenement en 30 graden... naar Zandvoort. In juli. Eh, ja. En we ja. Maar dat is wel echt een uitzondering. Ja. Want mensen gaan gewoon online dan doen. Voorheen was dat heel gebruikelijk... maar tegenwoordig zie je dat eigenlijk... Bij Precies. Het niet nou, dat gebeurt nauwelijks nog. Um, maar op andere plekken in het land... nou, heel dichtbij eigenlijk al Haarlem... is al een heel ander... Nou ja, voor die model wil ik niet zeggen. Maar daar gaan mensen veel meer voor informatie, voor, voor musea. En bij ons is het toch wat duidelijker waar mensen hiervoor komen. Je komt natuurlijk overnachten. Maar dat stukje hoef je dus niet meer bij de VVV te regelen. Mensen komen doorgaans omdat ze zeggen... Um, ik je ga naar het strand of ik ga naar het circuit. Ja. Daar hebben ze niet echt een VVV voor nodig. Nee. Um, en wij zijn nu wel natuurlijk aan het nadenken over wat... Uh, wat gaan we als vervanging? En dat, dat vind ik een, een, een gevaarlijke term, want dan zouden mensen misschien kunnen denken, oké, okay, er komt nu een, een, een, een, in de Bruna iemand te staan. Dat, dat bedoel ik niet. En ik kan me wel voorstellen dat je aan het nadenken bent, van als de mensen niet meer naar onze vvv balie komen, hoe kunnen we die mensen daar nog Precies. wel bereiken en bedienen en daar... de informatie die ze toch van, er zijn natuurlijk honderd onderzoeken al in Nederland gedaan... en ook in Europa naar gedrag van mensen. Een van de onderzoeken waarvan wij vonden... dat het nog niet goed genoeg was gedaan, was... hoe oriënteert iemand zich om op vakantie te gaan en op vakantie. Dus we hebben nu een onderzoek lopen. Je moet en op het moment dat die ergens ja, is. precies. Dus ja, okay. dat, we hebben nu een onderzoek. Wordt as we speak uitgevoerd onder 300 Nederlanders en onder 300 Duitsers. En die wordt de vraag gesteld in alle fases van op vakantie gaan. Eerst even überhaupt de afweging. Waar ga ik naartoe? Wat voor soort vakantie? Vervolgens als ik die keuze heb gemaakt. En elke keer hoe oriënteer je je? Ja, en en daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Kijk, ja, dat dat eerste... Zeker. Kijk, dat eerste traject, dat is denk ik vrij duidelijk. Dat is uh, in die zin allemaal bijna alleen nog maar online. Ik denk dat er weinig mensen dat zullen zijn ook. die met het antwoord komen... een reismagazine die ik bestel. Ja. Maar er is natuurlijk wel de vraag... doen ze dat via Instagram of doen ze dat via een website... of doen ze dat via YouTube? Nou, dat is interessant. Ja. Maar juist op, op bestemming is het natuurlijk ook heel interessant. Want wat doen ze dan nog? En dat... Gaan we hem ook nog wel iets specifieker van... Uh, op een strandlocatie. Want dat is ook alweer anders dan dat je in de stad bent. Kijk, ik ga bijna elke plek waar ik kom... als er VV is, loop ik even naar binnen. Maar ik denk dat dat is omdat dat beroepsdeformatie dat is. is vanavond, en niet omdat mijn generatie dat nou per se doet. Maar ik kan me voorstellen als je als uh, toerist besloten hebt... om naar Zandvoort te gaan. Je hebt uh, een week Zandvoort geboekt. En het is lekker weer je naar het strand... Ja, uh, ben je een en, dagje stand zat dan ga je lekker fietsen door de duinen. En, dat hebben wij natuurlijk en als het regent dan ga je bedenken shit en wat nu? Nou ja dat zagen wij grappig genoeg. Dan ga je googelen. Ja googelen. Nu doen? steeds meer. Maar ik heb natuurlijk uh, inmiddels twaalf uh, jaar ervaring. Waarvan tien uh, uh, jaar dat mijn kantoor in de winkel zat. Dus ik zag ook wel wat er gebeurde. En grappig genoeg waren bij onze drukste dagen inderdaad dat het bewolken of regende. Ja kan me voorstellen. Niet in de zomer. Want die mensen waren er wel en dachten toen. Hmm, wat ga ik doen? Ja. En, oh, en andere momenten dat het druk was. Uh, en zeker toen we net begonnen was. Nog, of ze net begonnen. Hè, maar VV Zandvoort. In plaats van VV Zuid-Kennemerland. Uh, was inderdaad nog in de beginfase. Als het mooi weer werd. En weekend werd. En mensen op zoek waren naar, naar een hotelkamer. Maar ja. Kijk naar, naar ons drieën hier. Uh, ik, ik wil niet beledigen... maar we zijn niet allemaal van dezelfde generatie. Maar ik denk dat niemand van ons... naar een locatie toe rijdt... en daar pas uh, gaat bedenken... waar ik ga ik slapen? Nee. Dat hebben wij alle drie, denk ik, online al geregeld. Zeker. Maar ik voel me toch af, want je zei net 8000 toesa, of 8000, toesa, 8000 uh, bezoekers... bezoekers. Ja. Als ik dat even uitrekent per dag... en ik hou rekening met zomer en winter... dan zit je op een gemiddeld van 20, 30 bezoekers per dag. Is dat dan te weinig? Is dat een bepaald criterium? Want ik vind het eigenlijk... er zullen winkels zat zijn die daar blij mee zouden zijn. Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen... of er veel winkels zijn die er blij mee zijn. Maar als je bedenkt dat er 5 miljoen mensen... Ja, het is in verhouding uh, natuurlijk... En als je het zeg maar terugrekent naar wat nee. de winkel kost... Ja. Dus nee, um, niet in verhouding meer. Nee, en, en wat ik al net zei... ...ik vind dat de kosten niet het belangrijkste zijn. Maar als je dan ook maar... ...en dat is echt... ...toen wij net begonnen... Uh, ...in 2008 hadden wij volgens mij... ...nog iets van 40.000 bezoekers ah, per okay. jaar. Ja, ja, okay. Dat is zo ja. hard achteruit gelopen. Ja. En natuurlijk ja. zei iedereen altijd... ...dat, dat ligt aan jullie locatie. Ja. Um, maar ik snap dat je nu je focus gaat leggen... ...op die uh, 5 miljoen min die 8.000... ...zeg maar eh, 4 miljoen zoveel... Ja. Maar die ook die 8000... die wil je juist wel iets teruggeven. Dat ze zich... Uh, want in hoofden van mensen... is het natuurlijk heel gek... dat je in een badplaats als zandwoord geen fysieke winkel hebt... waar je naar binnen kan lopen. Dus dat moet je natuurlijk wel... op een bepaalde manier... Ja. gaan uitleggen en ja. gaan... Um, nou ja, een alternatief daarvoor bieden. Wat bied je daarvoor? Ja, Precies. en dat zijn we nu aan het uitwerken. Van welke alternatieven. En natuurlijk kom je heel veel dingen kom je best online uit. Maar ja, um, misschien maar is wel... zoals er nu? Uh, er is een pilot geweest uh, met het museum in Zandvoort. Ja. Uh, dat lijkt me een mooie combinatie. En, uh, is, is, zie je daar nog een, een, een vorm van toekomst in, in zo'n combinatie? Nou ja, kijk... Ik ben aan zich uh, nog steeds enthousiast. Dat is nou best een logische combinatie. Op ja, soort, hè? ik ben dat natuurlijk. Ik, bezoekt, ik ben soort. nog steeds enthousiast over de combinatie, maar we moeten ook uh, reëel zijn. Uh, vaak worden musea en dat soort dingen natuurlijk door vrijwilligers gerund. En zo, op het moment hier, ja. dat wij niet meer een medewerker in dienst hebben. Ik hoop dat zij hebben gezien wat bepaalde voordelen kunnen zijn. Dus dat ze daar nog een stukje van... Dat is ook wat we nu bespreken met ik. elkaar. Ja. Ja, ook voor het museum. Maar dat betekent ook dat er een Duitser binnenkomt... die museum... vragen... die 8000 bezoekers erbij krijgt. Ja. Dat kan voor hun interessant zijn. Ja, alleen de... de uh, dat neemt natuurlijk wel af per jaar. He. Van 40 naar 8 zeg je al. Dus dat is ja, wel... nou, nou is wel hmm. zo dat, dat die 8000 eigenlijk niet genoeg naar hun wens... ook. De winkel, de, het museum ingingen. Dus op het moment dat, je, dat ze niet verder komen, heb je er als museum niet nog zo veel, niet zo heel veel aan. Nee, nee, uh, garantie, maar. maar ja, ze hebben wel een winkel, museumwinkel, waar natuurlijk misschien wel wat meer verkocht wordt daardoor. Uh, maar ik, ik hoop en ik denk dat er echt wel een deeltje van wat wij daar zijn gaan doen zal blijven bestaan. Maar uh, ja, ervaring leert ook dat het voor sommige mensen best ook wel spannend was met Duitsers aan de balie en, en, ja. en een cadeaubon verkopen die digitaal moest worden opgeladen. Dus hoe dat dan. Ja, dat is wel, ja. Kijk, uiteindelijk, uh, de Bruna verkoopt ook heel veel producten die een toerist heel graag willen. Maar het gaat natuurlijk even om dat stukje beleving. Maar ja, misschien kunnen we daar nog wel weer wat meer in doen door, door hotels uh, um, wat meer informatie te geven nog. En misschien wel een, een ja, soort van wel, cursus in dat, gastvrijheid. Dat was eigenlijk de vraag die ik net wilde stellen. Uh, want waar het over was, als uh, toeristen ter plaatse zijn, het weer valt tegen, je wil wat anders gaan doen. Ja. Ja, dan ga je uh, op Google zoeken, wat is er te doen? En dat is denk ik ook het podium wat voor jullie interessant moet zijn om uh, iets te kunnen bieden aan de mensen. Zeker. En dat zien wij natuurlijk ook. Van want een, van onze, onze website die, die groeit al jaren in bezoekers. Okay. Dus het is, ik bedoel, en Zandvoort groeit ook in het aantal bezoekers. Want we roepen nog steeds 5 miljoen. Maar andere, andere onderzoeken, zijn, zijn bijvoorbeeld telefoononderzoeken, nou dat... dat, dat daar komt bijna dubbel uit. Dus, ehm. Um, dat daar een plafond aan kan zitten in Zandvoort. Hoe. Uh, we blijven een dorp bestuurd. Ja, ja en nee. Kijk, als we het zouden kunnen verdelen over 365 dagen. dan hebben ja, we nog heel veel zijn. te groeien. Maar laten we wel wezen. Het is natuurlijk een groot deel van het jaar. Uh, is er prima ruimte. Um, maar afgelopen zomer was er echt geen bed meer te krijgen. En, nee. en dan zit je op een gegeven moment natuurlijk wel aan een plafond. Maar, ook maar dat geldt niet voor alle uh, toeristische pleisters. Die, uh, die zitten en, in het hoogseizoen vol. En dan moet je natuurlijk ook weer... Nou ja, je ziet het nu. Hè, met, uh, voor Zandvoort... Um, corona is natuurlijk heel heftig. Maar de zomer aan zich was... Ik bedoel, kijk naar Amsterdam ja. en hoe het in Zandvoort was. Is Zandvoort natuurlijk een populaire bestemming hè, met strand. En je ziet het nu met mensen wandelen in de waterlijnduinen... Maar ook daar zit natuurlijk op een gegeven moment wel een plafond. Want je wil, het moet ook leefbaar blijven. Dus dat, ja. dat is natuurlijk met elkaar zoeken. Alleen ja, wat, wat in Zandvoort natuurlijk wel het verhaal is... en daar ben ik altijd heel erg blij mee en ook trots op... is dat Zandvoorters anders dan misschien stedelingen... wel heel trots zijn op het feit dat ze een aantrekkelijke badplaats zijn. En ook meedenken en ook ja, volgens mij vaak voor lief nemen. Oké, okay, dat parkeren hebben ze dan misschien wel eens. Maar voor lief nemen dat ze... Uh, op zondag na moeten denken over wel of niet Zandvoort uitgaan. Dat weten wij gewoon. Uh, ik heb met Gert uh, een voorgesprek gehad net. En we hadden het over hoe fijn we het vinden om in Zandvoort te wonen. Uh, maar dat die hele drukke dagen vonden ze ook niet per se de leukste zijn. Nee. nee we vinden het eigenlijk ja. veel leuker als de toeristen weer het dorp uitrijden. Nee, dat heb maar we ik zijn niet. wel weer heel blij met alle uh, faciliteiten die er zijn. Ja. Die toeristen. We, we hebben we een perfect Zandvoort wikkels. in beeld. Dat is Zandvoort met alle voorzieningen zoals ze nu zijn. Maar dan zonder toeristen. <laughs> maar het, echt... lijkt me, het lijkt me hartstikke saai. Ja, nee ook, waarschijnlijk <laughs> wel. ja. Nee, maar dat zeg ik heel vaak. Wij zijn natuurlijk een dorp met, met stassenfaciliteiten ja. En ja. ook problemen. En ik heb dat wel eens gehad. Ik, heb, ik vond dat wel, stond ik bij de Albert Heijn in, in de rij bij de kassa, en toen stond iemand voor mij te schelden. Dat was op een zondag. En uh, uh, het was best wel druk en ze was een beetje aan het schelden van ja en die stomme toeristen en dan sta ik hier ik zeg ja dat is inderdaad ja. waar ik zeg als die daar nou niet waren geweest hadden we niet uh, hadden super, we nu ja, niet dat uh, dat ik dat begon dus hadden we nu niet hier in de rij gestaan nee precies ik zeg ja. nee Zeg Sterker nog, dan was... hadden we niet een supermarkt gehad waar we naartoe zouden kunnen op zondag. Nee, dat is duidelijk. Ik, ik, ik tel op mijn zegeningen dat alles zo goed bereikbaar is. En dat we alle voorzieningen hebben. En dat hebben we natuurlijk te danken aan het feit dat we een toeristenplaats zijn. Laat het duidelijk zijn. Het is maar gekkigheid. Zo'n combinatie zoals ik ergens in mijn hoofd heb. Dat bestaat niet, dat kan niet. Van dan heb je geen Albert Heijn, Vormaar, Dirk en noem maar op. Uh, maar wat ik dan ook van je zou willen weten is... Jouw dagelijkse activiteiten. Wat, want ik denk dat je... Van mij persoonlijk of van Zandvoort Marketing? Nou, van, van jou persoonlijk en van Sandvoort Marketing. Wil mijn nou dagritme weten? Ja, vanaf het moment dat je dat opstaat. Ik <laughs> nou, nu van word ik wakker, nee. Dan uh, moet je niet ingrijpen, want dan gaan we iets best in het gesprek denken. Uh, ja, jij kunt weg nu, Gilles. No. <laughs> maar, nee, nee, ja, nee, maar even de dag erdoor. Um, Ga ik even achteroverleunen. Ik, ik begin even met Zandvoort Marketing. Kijk, Zandvoort Marketing heeft dus dat stukje wat voor iedereen... Zo, heel zichtbaar is, is de winkel. Hè? En al het andere is misschien wat minder tastbaar. Maar wij hebben met de gemeente uh, een ambitiedocument. Wij stellen ambities vast voor, uh, voor in ieder geval voor het komende jaar. Maar we hebben ook een lange termijn. Natuurlijk aange uh, um, tenminste in lijn met de toeristische visie. En daarin hebben wij diverse ambities. En dat, dat, dat kan dus zijn van... Meer merken naar Zandvoort halen. Dus uh, uh, evenementen slash merken voor, voor tijdelijke uh, activiteiten. Dat kan voor een evenement zijn... maar dat kan dus ook voor een pop-up store of zoiets. Uh, dus een stukje acquisitie. Uh, dus meer op de bedrijven extern. Nou, hebben we natuurlijk het stuk uh, relatiemanagement. En daar, daar ben ik ook vaak mee bezig met ondernemers ook in Zandvoort. Dus uh, kijken wat er speelt, waar is behoefte... Al is dat soms nog best ingewikkeld. Want, want we willen heel graag die input. Maar ondernemers zijn ook wel vaak met hun eigen nou ja, toko bezig. Dus denken, er is best wel hulp en best wel een mogelijkheid om dingen te doen voor ondernemers. Maar daar moeten ze dan ook wel gebruik van maken. Uh, en wij, ons allerbelangrijkste is natuurlijk uiteindelijk om... Zandvoort positief op de kaart te zetten. Te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen zijn... die Zandvoort uh, nou ja, top of mind hebben. En dan ook het liefst bezoeken. Um, ja, en dan uiteindelijk het liefst natuurlijk ook wat geld uitgeven. Want uh, we willen dat er positief over Zandvoort wordt gedacht. Maar ja, we liegen nee, als het we het niet met, met z'n allen doen... omdat we hopen dat de economie het goed doet. Precies. Maar wat is nu de belangrijkste uitdaging? zeg maar, Als je dat kunt vervatten in één uitdaging... Nou ja, nu is het natuurlijk heel makkelijk en dat is corona. Ja. Um, maar onze grootste uitdaging is, is denk ik wel om het samen met ondernemers te doen. En daar, daar vind ik corona gek genoeg een heel positieve bijdrage aan hebben geleverd. We hebben veel meer overleg, veel meer. Was maar... het daarvoor minder dan voor de corona? Merkt u dat dan? Dat het nu ja, ik vind het wel eens moeilijk om te zien. Uh, en ik wil er geen negatief verhaal van maken. Want we nee, hebben gelukkig heel voldoen, veel, veel positieve nee. dingen. Ja. Maar ik vind het jammer om te zien. Dat er best wel wat kansen zijn voor ondernemers. Die... Um, ja, beter benut zouden kunnen worden in mijn ogen. Bijvoorbeeld ja. uh, nou ja, uh, een workshop. We gaan uh, toevallig aanstaande maandag... hebben we voor onze ondernemers, dus voor onze partners... gratis, voor niet-partners een klein, kleine bijdrage. Een workshop over storytelling... En dat, daar kunnen ze gewoon, ja, oké, okay, het is jammer genoeg niet uh, fysiek natuurlijk, maar online uh, anderhalf uur van hun tijd. En dan gaan we ze proberen te vertellen wat ze kunnen doen om nog meer klanten naar hun winkel te krijgen. Maar uh, we willen ook meedenken in uh, hoe ze het best in een webshop kunnen promoten, om maar iets te noemen. En dat, en dat is dan een uitdaging om die opnemers op die manier Ja, het is heel de, gek, maar uh, je zou denken dat alles met ja. twee handen wordt aangegeven. En ik denk dat het geen bewuste, uh, het is denk ik ook soms te groot. Um, uh, natuurlijk wat je net al aangaf, uh, ondernemers zijn met hun eigen toko bezig. Ja. En dat snap ik, want het is zeker in deze tijd... Maar jullie een bieden een eigen tools ja. aan om ze daarbij te ja, helpen. Ja, en we doen het zo graag. Want uiteindelijk ja. zijn we ja, er ook. Maar is die behoefte er dan, dan ook misschien? Ja, grootste, ja, terwijl op het moment het dat we zo'n workshop hebben gedaan... Dan krijgen we alleen maar positieve reacties. Van, ah, oh, hier ja. heb ik echt veel aan gehad. We hebben er wel eens eentje gedaan over Instagram. Ja, heel simpel. Maar ja, voor niet, niet voor iedereen. En heel praktisch en nuttig. Ja. Uh, maar we bieden ook wel eens aan om... Uh, nou ja, dat weet jij ook... Um, dat, dat mensen een advertentie in de Zandvoortse krant... dat ze daarin kunnen staan zonder dat ze er überhaupt voor hoeven te betalen. En dan valt het mij op dat ik denk, hoezo? Ze staan niet allemaal in de rij. Nee. Uh -huh. en, uh, en dat is volgens mij van alle dagen. En ik concentreer ja. me gewoon veel liever op diegenen die het ontzettend waarderen. Als ik kijk afgelopen jaar... Uh, financieel voor ons natuurlijk ook best een pittig jaar. Want wij zijn voor een deel afhankelijk van de bijdrage van ondernemers... Wij hebben dat vrijgelaten. We hebben de ondernemers de keuze gegeven. Oké, okay, jullie mogen zelf kiezen. Kan je een bijdrage leveren? Zo ja, hoeveel? Dus, en als ik dan zie hoeveel ondernemers... waarvan ik echt weet dat ze in zwaar weer zitten... Dat dan mag. zeggen... Nou, dan doen we het wel 50-50. Want we vinden het wel heel belangrijk dat jullie ook blijven ja. bestaan. Ja, dan, dan denk ik, ja, er is, die waardering is er. En we doen het ook graag. Dat is een mooie opsteek inderdaad. Dat nou, zeker. Ik, ja, zeker. Maar afgelopen jaar, gek genoeg. Het is, heeft natuurlijk ontzettend veel negatieve dingen. En het, ik vind het vreselijk als ik die ondernemers zie, zie vechten voor gewoon hun toko bestaan. en hun ja. bestaan. Maar als ik kijk naar mijn werk en de waardering en de voldoening die ik eruit heb gehaald. Was afgelopen jaar misschien wel een van... Nou, het begin niet natuurlijk, hè? Het is tweeledig. Ik bedoel, we begonnen met. We waren 80 uur per week bezig met de voorbereidingen voor de Formule 1 site Events. En ineens is dat weg. Jammer. Ja. En, en, en, en we, we zijn. Um, het was een reset. We je moeten moet ineens tegen heel mensen bedenken. zeggen dat ze niet meer mogen komen. Dus. Ja. Ja, dat... Inhoudelijk, dat stuk is mijn werk natuurlijk vreselijk afgelopen jaar. Maar, maar in het stuk met, met ondernemers samen dingen aanpakken. Op zoek naar mogelijkheden. Ja, dat, dat, dat vind ik wel echt. Uh, vind 2020 echt een heel fijn jaar geweest. Maar berichten als kom niet naar Zandvoort. Dat is heel tegen natuurlijk. Ja, nou hebben wij nog nooit de letterlijke tekst nee. gezegd: kom je naar Zandvoort? Maar ja, dat niet is vreselijk. Ja, ja, nee, wij, nee. De, wij, wij posten dan: nou, wil je toch van Zandvoort genieten? Kijk naar onze webcams. Ja. Weet je, dus we proberen het wel altijd natuurlijk op de positieve, positieve manier. Kijk, mee. de gemeente mag zeggen: je komt niet, want de parkeerplaatsen zijn afgesloten. Maar dat gaan wij nooit doen. Nee nee nee, um, nee, nee, nee, nee. Maar nee, dat is natuurlijk super tegenstrijdig. Sterker ja. nog, nu nog. Ik, ik zie. Alle initiatief van ondernemers. En ik, ik zie hoe ze creatief toch proberen tussen de regels door nog leuke dingen te ont ontwikkelen. En dan nog blijft bij ons, ja, ja, ga ik dat wel of niet promoten? Want een evenement mag niet. Uh, mensen echt actief motiveren om naar Zandvoort te komen is eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Dus dat, dat vind ik wel echt moeilijk. Ja. Ja. Nou, laten we in ieder geval hopen. Want ik, ik weet op dit moment niet wanneer deze aflevering wordt uitgezonden. Ja, dat we dan daarom lachen. Dat we dan zeggen van nou dit is allemaal achter nog? de rug wat we verteld hebben. We gaan nu een nieuwe fase in. Dat zal een keer moeten gebeuren. Het valt dan. mij uh, bij wijze van ik erg op dat er zo weinig ondernemers nog die hun deuren sluiten. Dat valt tot op hele erg mee ik hoop ik dat, dat, dat, dat, dat dat zo blijft. Zo blijft. Ik, ja. ik kan me iets bij voorstellen dat het ook vooral nu nog in leven wordt gehouden ja. door steun en dat soort dingen. En ja. uitstel van. Maar ja. nou, de ondernemers Fingers die ik spreek, crossed. zijn allemaal nog redelijk Positief. Die hebben allemaal iets van, het moet nu wel afgelopen zijn, maar we redden het wel. Maar op het moment dat we dit uitzenden, dan hebben ze het allemaal gered. Ga ik vanuit, Hopelijk hoop ik ook vanuit. Dus zijn we zo weer letterlijk en figuurlijk. Uh, en dan kunnen we ook weer lekker op een terrasje een zitten. Maar ik heb nog wel twee uh, prangende vragen. <laughs> uh, toen ik in uh, 88 was het inderdaad, kwam. Toen was er volgens mij geen slogan voor Zandvoort. Later is er een slogan gekomen: meer dan Strand alleen. We hebben een hele tijd gehad zin in Zandvoort. Nu is het beach voor Amsterdam. En dat doet mij vragen: wat is de houdbaarheidsdatum van een slogan? En hoe ja, zit en het ik dan zo met zo deze slogan? Slogan vind ik altijd een beetje. Zo'n ouder, oudbollig woord, sorry, Gert. Uh, maar hoe noem je het dan? Ja, ja. Ik, ik noem het meer het merk. Nou, oké, okay, het merk. Um, ja, hoe lang is dat houdbaar? Dat vind ik altijd moeilijk. Ik bedoel, um, ik, ik zie heel veel, heel veel positieve dingen aan ons beeldmerk merk op dit moment. Hè. Jij zegt Beach for Amsterdam. Ja, dat is het hoofdmerk. Maar dat hebben we nu al een jaar niet gebruikt. Want dat was ook vooral bedoeld hè, voor. Wij, wij zijn het strand voor Amsterdam. Even heel. Um, ja, en dat zijn we op dit moment eigenlijk niet. Want er zijn geen bezoekers in Amsterdam. <laughs> en andere nee. mensen mogen eigenlijk ook niet echt naar Zandvoort komen. Maar nu hebben we al het hele jaar de campagne Beach for Sharing. Want we hebben wel genoeg om te delen. En we hebben mooie plaatjes. En we ja. hebben ruimte en dat soort dingen. Maar ik kan ook een keertje Beach voor Gert uh, op een t-shirt laten zetten. Nou, zou ik die uh, doen. Nou ja, <laughs> Dan wordt erg stil hoor. <laughs> nee, maar snap je wat ik bedoel? Op mijn visitekaartje staat Zandvoort ja. Beach for Lana. Wat ja. ik wel heel belangrijk vind aan... Het is natuurlijk de afgelopen paar jaar altijd de discussie hoe Amsterdam... en Amsterdam is een, voor heel veel mensen, vooral bewoners, een soort van scheldwoord. Um, voor ons is het heel duidelijk, hè? Zandvoort is het hoofdmerk. Zandvoort is... Het uh... is op zich een heel sterk merk. ...Zandvoort is hartstikke sterk ja, werk. Ja, ik wou zeggen. Maar, en nu is er he? natuurlijk in de afgelopen drie jaar... ...wel heel veel veranderd... ...want we krijgen ineens de Formule 1 weer terug. Ja. Maar hoe trots ik ook... Oh, ...ik bedoel, sommige mensen hebben mij wel eens beticht... ...van ja, je, je, je hebt niks met en je ja. Ja, Als er iemand trots is op dit dorp... ...dan ben ik het en ik hou ervan... ...met heel mijn lichaam. Maar we moeten ook niet... Uh, uh, ...doen... ...alsof de hele wereld nog wist, nogmaals, er gaat iets weer vreselijk veranderen, gelukkig. Maar alsof de hele wereld Zandvoort nog kende. Want we konden niet meer teren op iets wat 36 jaar geleden hier heeft plaatsgevonden. En Amsterdam is een mega sterk merk. Dus die combi, ja, dat is natuurlijk hartstikke fijn. Het feit dat er 2,2 miljoen mensen in de metropoolregio wonen... dat is voor ons fijn, want dat is onze belangrijkste dagtoerist. Ja, en dat er dan ook in normale tijden, geloof ik... Um, 17 miljoen overnachtingen, geloof ik, in Amsterdam zijn. Ja, die mensen... Ja, die wel, weet je, maakt mij echt niet uit of die denken dat ze hier in Zandvoort zijn... of in Amsterdam, als ze maar komen en geld uitgeven. Maar inmiddels kan je wel zeggen dat Amsterdam... Uh, ook een soort van uh, punt heeft bereikt. Dat ze denken van, ah, het is te vol aan het worden. Dus we willen dat niet meer... Uh, blijven faciliteren. We willen geen Venetië van Nederland worden. Zeker. En dat is uh, ons en, voordeel. Zandvoort heeft uh, uh, veel baat gehad om die, die velotourisme vanuit Amsterdam naar Zandvoort te trekken. Uh, maar ik denk niet dat daar iets in gaat veranderen. Dat Amsterdam uh, is het aan het afkoelen, zeg maar. Ja, kijk. Dit is ook weer... Of hoe staat Zandvoort daarin, vind jij? Kijk, kijk. Ook daarin is natuurlijk weer dit een bizar jaar. Want er is echt niemand... Kijk, Amsterdam heeft het, ja, het al van internationaal... Het tussendoor ja. eigenlijk, hè, want maar het, als, als corona er niet was tussendoor gefietst... Ja. dan was het, het probleem in Amsterdam denk ik wel steeds groter geworden. En of dat is omdat het per se drukker wordt, dat, betwij, dat, dat betwijfel ik. Maar het ligt natuurlijk ook aan hoe de mens in elkaar zit. En, en, en wat, hoe, een type publiek een type wat daar publiek. komt. Dat is denk ik de grootste uitdaging voor Amsterdam. Het type publiek, daar zijn ze al enorm op in aan het zetten. En, ja. en, en ze, ik bedoel, ze weren al een bepaald type publiek. En het is al niet meer de bedoeling dat je met je bierfiets door Amsterdam heen fietst. Dus daar zijn ze natuurlijk al heel erg op die uh, kwaliteitsbezoeker aan het investeren. Uh, maar hoe dan ook, al, al wordt dat in de komende jaren, als ze dat lukt. Want volgens mij kan je sommige dingen ook niet tegenhouden. Maar al wordt dat gehalveerd. Dat is er bij ons. Heel veel. Het is nog steeds heel veel. En het is nog steeds maar 25 minuten treinen van ons voor, vandaan. En de woonplaats is. Is het voor Zandvoort al, al zichtbaar dat uh, die campagne is gestart uh, om de bezoekers van Amsterdam richting Zonvoort te, te begeleiden? Dat is grappig. Want want we zijn er doen... resultaten bekend dat er uh, daardoor meer mensen naar Zonvoort zijn komen, dat er al een ander publiek komt? Of nou, het grappige is dat wij... Uh, um, ik zei net dat we een onderzoek doen uh, voor ja. de, de Customer Journey. Maar we doen op hetzelfde moment ook nog een heel ander onderzoek. En dat is namelijk het merk Beach for Amsterdam... en alle onderliggende dingen. Uh, uh, nou ja... Uh, toetsen in de metropoolregio. Dus in hoeverre is het geland en, en heeft de campagne, hebben jullie campagnes gezien ja, van ons? Dus dat dat hebben we nu aan het doen, want okay. ja, we, we willen toch ook wel gewoon weten wat, ja, kunnen we allemaal zomaar iets doen? En ja. we denken niet dat we zomaar ja. iets doen. je bedenkt doen, het van tevoren, precies. je voert Hoe het je uit gaat. en dat is nog interessant te weten of Maar wat ik absoluut zie, is natuurlijk de ontwikkeling en dat ligt niet aan ons, maar dat is waar wij op inspelen. Is natuurlijk wat er in Zandvoort gebeurt. Die strandpavioens, de ontwikkeling van bepaalde hotels. En, en, en, en ook in het centrum, gelukkig, dat stedelijk aanbod. Waar mensen dan een soort van denken: hoe moet de hoogbouw? Nee, de diversiteit. Kijk, een Amsterdammer. Dan heb ik het nog, even, nog steeds niet over die bezoeker. Maar een Amsterdammer is gewend dat ze keuze hebben. Die kunnen, op een, die kunnen in een één straat. Uh, tien, soort tien soort restaurants. Met... Maar in een restaurant zijn ze ook gewend. Nou, ik wil. Ik, ik wil kie kunnen kiezen uit tien soorten gin tonics. Ja. En daarin is Zandvoort. En dat weten, hebben wij helemaal niet door. Maar ga eens een keer Nederlandse kust langs. Ik ben de afgelopen zomer in Zeeland op vakantie geweest. Ja, dit is niet te vergelijken. En in dat welke bedoel je dat? Nou... Een simpel voorbeeld. En bij de, de, de, het aanbod van Amsterdam vind je terug in Zandvoort. Dat bedoel ja, je. En, dan bedoel en dan bedoel ik. Zeeland, een, uh, nou ja, een simpel en voorbeeld. Het klinkt misschien heel stom, maar ja. ik, als ik, uh, ik hou heel erg van uh, latte macchiato. Dus een, een koffie met veel melk en schuim. Maar uh, ben er inmiddels achter dat koemelk niet echt, uh, en ik niet echt een hele goede combinatie <laughs> zijn. Dus heb ik heel vaak sojamelk of havermelk, of uh, dat vinden heel veel mensen hoe. Uh, maar dat is gewoon, daar doe ik het een stuk beter op. Dat is gewoon niet te krijgen. In Zeeland? Ik ben een week in Zeeland geweest. Ik heb het niet gevonden. En in Zandvoort is dat allemaal... Ja, als je de duurt, laatste jaren is dat... Uh, ik, ik, standaard, hè? Ik, ik kan hier niet, niet veel zaken bedenken. Nou, ik kan ze wel bedenken. Maar de meeste... Is, daar gewoon wel, is dat ja. gewoon standaard aanbod. Ja. En er zullen heel veel mensen denken... Ja, lekker belangrijk. Maar dat is wel wat Zandvoort dus typeert. En wij vinden het dus... Maar dat is natuurlijk een extra uitdaging... Dat dan weer komt kijken bij de inwoners zelf. Die denken van ja, willen we het allemaal wel? Ja, dat wij klopt. wonen in een dorp... Maar je ziet en, dat dat dat moet het allemaal, dat, dat, dat steeds, Die balans is natuurlijk maar, voor jou ook wel in te, uh, je ziet dat ook de nou een noble tree vind ik een mooi voorbeeld. Dus, vind ik een aanwinst voor Zandvoort. Het is dus echt wel een een ander... Het is een prachtig, modern café midden in het centrum van Zandvoort. Ja, maar als je daar gewoon op een doordeweekse dag zit... dan zie je heel veel Zandvoorters zitten hoor. Afgeven. En die ja. waarderen dat ook enorm. Ja. En ik bedoel, ik zit ook heel graag... Uh... In een dorp als Zeeland zou zo'n café daar niet zo snel gevestigd zijn. Ja, maar, uh, misschien zou je het ook doen. doen ook maar ja. die, die zit er niet in ieder geval. Ja. Ik kan ja. ik je vertellen. En dat, en dat is... Um, um, wat ik wilde zeggen... dat stedelijk aanbod... dat spreekt aan bij de bezoekers uit de metropoolregio Amsterdam. Want... Dus de bewoners gewoon, dus de mensen die hier wonen waarderen dat. En ik denk, en niet dat ik nu iemand wil beledigen... maar misschien als je in Groningen of in Zeeland woont... dat je daar ook veel minder mee bezig bent. Maar de bewoners die hier zitten waarderen dat. En dat zijn 2,2 miljoen mensen nou, die zullen dat heus niet allemaal uh, belangrijk vinden. Maar daarnaast is onze belangrijkste verblijfstourist... komt uit de metropoolregio... Noord-Rijn-Westfalen. Dat is de grootste metropoolregio. Ja. De de, de Hamburg, aantallen. Essen. Maar dat is ook gewoon allemaal stedelijk publiek. En dat is ook, ook, ook niet meer de Duitser ja. die alleen maar kuilen graaft en saté eet. Ik bedoel, die, die zijn ook andere die dingen. De arbeiders van vroeger die daar wonen, die, dat zijn nu ook ontwikkelde uh, IT-managers. Precies. Uh, ja. En, en um, dus of we nou de term Amsterdam daarin gebruiken of niet, het gaat veel verder. Het is een, het is een ontwikkeling van Zandvoort. En dat zie ik echt wel gebeuren. Dat zie ik aan, aan, aan, wat ik net al zei... de, de absolute strandpavioens. Want daar reist de ene naar de andere. Dus daar nee. is het zichtbaar eigenlijk. Hè? Hoe dat uh, ontwikkeld ja, de laatste jaren. Daarmee zeg ik niet dat ik het alleen maar... over de hippie -fish en ubuns van deze wereld heb. Hè? Want dat, daar kan je, kan je van vinden... Is dat, slaat dat door of niet. ja Die hebben het hartstikke druk... met veel Amsterdammers, veel Haarlemmers ook. Uh, en natuurlijk ook natuurlijk uh, Duitsers. Um, maar je hebt ook... Um, je hebt de diversiteit. En dat Precies. is waar. Ik bedoel, als je naar Telasse gaat, uh, dan heb je misschien niet uh, um, het, het hippe gevoel. Maar je hebt wel een enorm kwalitatief hoogstaand bedrijf met aanbod. Wat weer anders is dan de buurman. En ja. dat is volgens mij waar we heel erg... Uh, de kracht van Zandvoort eigenlijk. De kracht hebben. van Zandvoort, ja. ja. En, en, en dat spreekt aan in onze regio. En ook gelukkig de Duitser. En ja, natuurlijk blijft er altijd iemand bestaan die gewoon lekker snitselen en zijn thee verkoopt. En dat is ook prima. Ja. Want. Um... Het kan allemaal eigenlijk in Zandvoort. Ja. ja, en dat vind ik ook wel eens lastig. Want dan vragen mensen mij vaak van ja, wat is dan de bezoeker van Zandvoort? Uh, want dan willen ze dat in één hokje kunnen plaatsen. Maar Zandvoort is gewoon best wel heel divers. Uh, maar dat stedelijk aanbod, die, nou ja, de keuze die er is, ja, dat is wel echt volgens mij. Uh, een kracht van zandvoort, die we gewoon met z'n allen uh, moeten benutten. En ook aan het benutten zijn. Want je ziet die ontwikkeling ook. Ik vind het, het, uh, zand, sorry. sorry. Ik vind het een, een mooi gezegd. <laughs> Lana, je kunt. Ik ben zo enthousiast over Zandvoort. Nee. En niet geheel ten onricht. En dan heb je nog iemand naast je, Gilles... die mogelijk nog enthousiaster is over Zandvoort. Helaas is hij niet geboren. Dat is jammer. Ik ook niet hoor. Nee. Ik ben in het ziekenhuis in Haarlem geboren. Hij ook. Dus ja, wij ineens. tellen niet. Jullie zijn Ik ben onwijs echte... jaloers op mijn neefje van vijf. Die, die is wel 4. in Zandvoort geboren. Die, is in Zandvoort die heeft Stempel stempel echte Zandvoort. Nee, nou. want zijn vader en moeder en zijn opa en zijn oma... zijn hier niet geboren. Dus hij telt eigenlijk ook niet mee. Het worden er steeds minder, de echte Zandvoorten. Ja. Ja, maar jouw zeker. enthousiasme is overweldigend. Um, er zullen ongetwijfeld een veel mensen die dit horen daardoor aangestoken worden. Althans dat hoop ik van harte. Want je hebt ook helemaal gelijk, Zandvoort is natuurlijk een unieke plek om te wonen en te recreëren. Maar uh, om te voorkomen dat we... Nog drie uur, uur overbraken. <laughs> zou ik je uh, ik, uh, nog een slotvraag willen? Dat is eigenlijk een verzoek aan jou. Want we vragen aan een aantal gasten uh, mijn favoriete muziek die ze draaien in de auto. Want uiteindelijk is deze podcast ook gerelateerd aan de autosport. Hè? Niet voor niks. Het circuit. Of circuit. Autosport. Heeft dus wat erg. draai je in de auto? Wat draai jij in de auto? We hebben al een aantal uh, collega's of mensen, gasten gehad die daar... Uh, verrassende antwoorden opgaven. So, Eén van de twee nummers kende ik helemaal niet. En dat is heel bijzonder, want ik ben heel erg geïnteresseerd in muziek. En jouw nummer, heb ik begrepen, ken ik ook niet. Maar vertel, wat, heb jij uitge wat draai jij in de auto? Nou, zodat Ik, ik draai indrukt... overigens in de auto alles, als het maar mee kan zingen. Ja? Uh, maar er is voor mij wel, we hebben het eigenlijk over van alles gehad... maar helemaal niet over het circuit en Formule 1. En dat is toch grappig in jullie podcast en met mijn... Uh, Mega grote liefde voor, uh, voor Formule 1. Oh, er komen heel veel afleveringen nee, nog maar, af de auto. Uh, Dus daar is mijn nummer wel aan gerelateerd. Uh, ik ja. ik uh, ben afgelopen, nee, twee jaar geleden ik voor het eerst naar een concert geweest van Davine Michel. Eigenlijk gewoon omdat een vriendinnetje van mij daar kaarten vat. Ik dacht, nou dan maar. Ik was enorm positief verrast van haar uh, um, nou ja, uh, optreden in de zin van haar, haar energie en ook gewoon van haar zangkunsten. Ja, en ik was dus ook echt heel nieuwsgierig toen er werd gezegd dat zij het nummer voor de Formule 1 in Zandvoort zou gaan, uh, gaan, gaan zingen. En dat nummer is wel uitgekomen, alleen die Formule 1 is natuurlijk nooit geweest nog. Maar dat nummer is er wel. En dus het nummer de, van uh, Daphne. Financiële... Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1.